Dat zijn we het journaal. Het aantal doden als gevolg van de aardbeving op de berg Kinabalu op het Maleisische deel van het eiland Borneo is opgelopen tot 16. Een leraar en een student uit Singapore worden nog vermist. Twee dagen geleden werd de berg getroffen door een aardbeving van 5,9 op de schaal van Richter. Daardoor kwam een grote groep bergbeklimmers vast te zitten. Maleisië is boos op een groep toeristen omdat ze een paar dagen voor de aardbeving naakt poseerden op de Heilige Berg. Volgens de vicepremier van de deelstaat Saba hebben de toeristen de goden ontstemd en daardoor de aardbeving uitgelokt. In Zuid-Korea is een zesde patiënt overleden aan het MERS-virus, meldt het Britse persbureau Reuters. Ook het aantal besmettingen neemt verder toe. Er zijn 23 nieuwe gevallen bekend, waarmee het aantal besmettingen in het Aziatische land op 87 komt. De meeste nieuwe gevallen zijn met de eerste patiënt in Zuid-Korea in contact gekomen. Dat is gebeurd in het ziekenhuis, waar die patiënt werd opgenomen na zijn terugkeer uit saoedi arabië in Hogeveen in Drenthe is een meisje van acht van een flat gevallen. De politie meldt dat het kind ter plaatse is overleden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Rond half twee ging de politie naar de flat nadat een melding was binnengekomen van een zelfdoding bij het wooncomplex. De moeder van het achtjarige meisje is na onderzoek aangehouden en meegenomen naar het bureau. Onderzocht wordt wat haar rol is in de zaak. De AK-partij van de Turkse president Erdogan is de absolute meerderheid in het parlement kwijtgeraakt. Na het tellen van alle stemmen komt de partij 18 zetels tekort om alleen te mogen regeren. De AK-partij zal met andere partijen moeten onderhandelen om een coalitie te vormen. De pro-Koerdische HDP, die veel stemmen trok, heeft al aangegeven niet met Erdogan te willen regeren. Het is voor het eerst sinds 2002 dat de AK-partij het niet meer alleen voor het zeggen krijgt. Ondanks het verlies is de partij nog steeds de ruggengraat van de samenleving, zei premier Davoutoglu in reactie op de verkiezings, op het verkiezingsuitslag. Het weer, de dag begint met veel zon, maar het is met 7 tot 10 graden wel fris. In de loop van de dag drijven vaker wolken voor de zon, maar het blijft wel droog. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het VFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB.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 Take your time, girl.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 Some nigga in it. Take a sip. Sign a check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk. yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that.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 the shit.